Hallo, wie ben jij? Hallo Harmieke, ik ben Marjolein Richtering, ik woon in Milling aan de Rijn in Nederland en ik ben beeldkunstenaar, kunstenaar, dat wil zeggen uh, schilder of voornamelijk en teken. En dat doe ik al heel lang, want ik ben al uit 1945 geboren. Dus ik ben al bijna een oud-wief. Een oud-wief, <laughs> een wijze vrouw. Okay. Ja, dat kan je ook zeggen. Ja. Ja. Marjolein, uh, hoe heet je werk? Ieder werk wat ik maak, doe ik mijn uiterste best op op dat moment. Dus het beste wat ik heb, in me heb op dat moment. Soms is het de volgende ochtend, kom ik al beneden, zie ik het werk en denk, oh jee, hoe kon ik er nou toch zo blij mee zijn? Ja, voor de expositie bedoel je, die er ja. nou is. Ja, daar ben ik eigenlijk uh, veel te laat mee begonnen, dus ik ben nu nog aan het zoeken. <laughs> um, dat omdat ik vrij laat op de hoogte kwam, of de, door mijn eigen schuld eigenlijk, dat ik de heel laat de titel wist van vrouwelijkheid en identiteit, ben ik nu wat werk bij elkaar aan het zoeken wat daar iets mee te maken heeft. En het meeste heeft daar misschien wel de snelle modeltekeningen mee te maken. En die maak ik niet zozeer om, om vrouwen, maar ik ben zelf een vrouw. En ik vind het heerlijk om te schetsen en heel snel, in zeven minuten tegenwoordig, ...een tekening neer te zetten die iets zegt over de houding en soms over het type. Is het een trotse vrouw of is het een, een in elkaar kruipend iemand of is het een... Uh... Wat ik dan zie, ik wil niet zeggen dat het zo is, maar vaak heb je het als kunstenaar wel goed. Als je iemand op een bepaalde manier neerzet, dan zegt dat iets over de persoon en over mij natuurlijk. Want ik ben degene die de ogen, met mijn ogen kijk ik naar een persoon, waar ik soms iets van weet, maar soms ook niet ik vind het eigenlijk wel heel boeiend zeker als dat in hele korte tijd moet gebeuren in zeven minuten tijd bijvoorbeeld of tien minuten hooguit waarom zeven minuten? in zeven minuten zijn onze hersenen nog objectief wat het kijken betreft het kijken zit in de rechter hersen, weet je. Hè? Mm -hmm. en uh, na zeven minuten kijk je je blind en als je dan bijvoorbeeld uh, ik noem maar iets heel, ba ba heel banaals een constructiefout maakt of een vormfout in een tekening die zie je niet meer na zeven minuten ben je niet meer objectief je kunt zeven minuten objectief zijn, dat is wetenschappelijk vastgesteld. Zeven minuten kun je dus tekenen en dan moet het er klaar zijn. Want daarna ga ik mezelf herhalen of ga over de, over, over een, ja, ik zie niet meer dat dingverhoudingen niet kloppen of zo. Tenminste, een beetje grofstoffelijk gezegd is dat dan zo. Mm -hmm. Ik vind het leuk om die mensen die ik ontmoet, jong, oud, kindjes, volwassenen, ja, ik vind het leuk om al die types te tekenen, dat vind ik mooi. En er is een algemeen misverstand over modelteken dat je mooi moet zijn of je helemaal niet mooi moet, je moet mens zijn. En je moet je mens zijn, dat moet je kunnen zien. In je uiterlijk hè? en in je mimiek en in je, de groeven in je gezicht. In de, ja, de uitstraling die je hebt en de schoonheid komt van binnen. Mm -hmm. Dus ik heb je gisteravond een portret laten zien van een vrouw. Hè? Ik dacht van, oh wat zielig voordag. Maar het is een prachtige vrouw als je met haar praat. De mens werd steeds mooier voor mij. Zo kan je ook vergissen, je hebt vaak vooroordelen, heel menselijk misschien om dat te hebben. Maar ik probeer ze te vermijden en dan zo objectief mogelijk dus te kijken en te ontdekken en te voelen. Dus die zeven minuten die zijn voor mij heilig. Wat is jouw droom? Waar droom je van? Mijn droom, ja. Een droom. Ik heb steeds minder dromen. Maar ik, heb, ik, wat, ik wil eigenlijk graag een, zoveel mogelijk realiseren. In verbinding. Daarom heb ik ook mijn kunstcollectief opgericht. En uh, heb hebben ondertussen, omdat wij, aan, wij, wij wonen aan een rivier. En daar zijn op een 60 kilometer afstand maar twee bruggen. Eén aan de ene en één aan de andere kant. Waar je met verkeer over kunt. Die overkant van die rivier, daar zie je allemaal huizen. Maar je weet niet wie er woont. Helemaal niet. Dat is een eigenlijk idioot, hè? Terwijl wij allemaal weer reizen in eind En we gaan boodschappen doen in heel einde. En aan de overkant van de rivier kan je alleen maar met één pontje komen. Eén pontje is ook nog een voetgangerspontje, dus je kende die mensen niet. En Toen dacht ik nou, we moeten beslist kunstenaars wonen en die ken ik helemaal niet. En ik ken ze wel tot, tot 60 kilometer in de omtrek aan de andere kant. Dat is natuurlijk heel raar. Dus toen zijn wij begonnen met het collectief en heb ik eh, ondertussen in die paar jaar tijd is dat van een man of 20, 30 geworden tot over 100 kunstenaars. En, die hebben, en ik, we hebben aanvankelijk alleen ons bezig gehouden met de tentoonstelling in het tweede weekend van september. De derde eerst. En sinds twee jaar doen wij ook van alles door het jaar heen voor de kunstenaars. En dat werkt. Dat werkt geweldig. Dat werkt ook als een magneet voor mensen om erbij te willen horen. Want dat de tijd van het cocoenen, dat is wel afgelopen. En kunstenaars hadden toch altijd de neiging om zich op te sluiten en helemaal in een eentje een beetje te leven. Ook in onze tijd, of als vroeger zo, maar ook in onze tijd. Maar tijd is aan het keren, heel de tijdsgevricht wordt anders en dat vind ik wel een droom om dat te realiseren. Dat heb ik al voor een gedeelte gedaan, maar dat wil ik graag voortzetten. En misschien moet ik dan wat taken afstoten, want ik word langzamerhand uh, een beetje oververmoeid van al die taken. Maar uh, ja, en dan aan de zijlijn staan en kijken of het goed gaat en hier een beetje bijtikken, dat vind ik dan eigenlijk het leukste. Uh -huh. ja ja dus Mijn droom is eigenlijk wel het voortbestaan van dat collectief en ja. de verbinding tussen die kunstenaars tot stand brengen en goede lezingen laten geven en interessante dingen die de mensen boeien. Dat ze met elkaar opdrachten aan beginnen of elkaar iets leren. Er is dus ook heel veel te leren van elkaar. Het zijn natuurlijk wel hele eigenwijze mensen en eigen mensen, maar ze zijn eigenlijk prachtmensen. Ze hebben allemaal een hele speciale ziel die mensen. En omdat, ik heb daar wel gevoel voor, dus het matchen ook wel eens mensen met elkaar die dat niet van elkaar gedacht hadden. Dat blijkt goed te werken op de duur. En ik vind het heel leuk dat je dit zegt, want de titel, hoe wij het aankondigen op de flyer, is 10 eigenwijze artiesten. Dus welke wijze raad geef je aan onze eigenwijze artiesten als we nu in die expo vijf weken zitten? Misschien heb je iets wijs dat je kunt zeggen hoe we er een, een schoen aan kunnen geven. Die schwung aan kunnen geven. Moest die eigen ja, weet je, ik om... weet wel dat je die eigen wijsheid die is helemaal niet, die is in de samenwerking. Je moet zien dat ze samenwerken. En dat is, kan je heel makkelijk uh, aan, vanaf de zijlijn, kan je, als je een beetje oog hebt voor de mensen die in, de, in die cloud hebt zitten, dan weet je al wat een beetje matcht. En, de, en, en, zo, en dat al. Dat, dat wordt een soort, soort olievlek die verder gaat. Als dat ergens begint. En ze zien dat dat iets leuks oplevert. Je hoeft maar een paar enthousiastelingen te hebben die het overigens bescheiden overbrengen. Want als je van, van die haantjes, die hebben we al genoeg in de wereld. Maar dat gaat dan... Uh... Ik, ja, ik weet, ik weet ook eigenlijk niet precies hoe ik het doe. Uh, dat gaat eigenlijk vanzelf. Mm -hmm. Hoe moet je nou dat nou schoen aangeven? Die schoen die is er al, denk ik. Dus als we gauw mensen samen aan me willen doen en het tentoos zijn, is die schoen er eigenlijk ja, al. Ja. Dan moet je alleen een beetje aanwakkeren. Ja. Ja, wij zijn dan, zitten hier als uh, uh, verschillende generaties. dat ja, is het. En die jongere generaties, die, die beweegt zich natuurlijk het liefst tussen de eigen generatie ja. en dat andere. Dat ja. stoot ze dan een beetje weg. Zo ja. dus gauw ze daar uh, op een andere manier mee geconfronteerd worden, dan blijkt dat best mee te vallen. Ja. Ik merk het binnen het collectief, nu ik scout ben bij de Artes Hogeschool in uh, Arnhem. Ga ik dan ieder jaar naartoe om te kijken. ...wie ik wil uitnodigen als jonge aanwas... ...want we, je moet natuurlijk steeds jongere mensen hebben... ...je kun je ook heel veel van leren. En dan koppel ik mensen aan elkaar... ...en dan wil ik graag... ...op gelijkwaardige basis, echt gelijkwaardig... ...dat zij samen... ...babbelen en dat ze samen iets tot stand brengen... ...of ieder individueel... ...maar wel na samenspraak over een thema... ...of soms maken ze samen iets... ...en dan blijkt dat heel goed te werken. Dat is een senior uh, artiest met zo'n jonge, net afgestudeerde student. En die leren echt van elkaar, joh. En dat is boeiend. Ik vind het zo leuk, hè. Ik vind het zelf ook mm. leuk om met zulke mensen te werken. Mm. Hartstikke leuk. Ja, doe ik heel graag. Dus dat, dat, vind, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat hoort ook wel bij mijn dromen, om er genoeg jonge mensen bij te hebben. Ja. Wat is jouw verlangen? Mijn verlangen is... In de kunsten... Ik wil, mijn verlangen is om nou zo'n groot schilderij te maken, waar ik gedurende de langere tijd blij mee ben, zoals de geschiedenis van Hendrik Stoffels en, uh, en Rembrandt. Dat vind ik een. Daar heb ik ook ontzettend op zitten stoeien. Maar dat vind ik wel een goed schilderij met mooie symbolen. Daar ben ik dan blij mee. Ik hoop dat ik uh, dat ik nog eens een paar van die schilderijen maak waar ik mijn ziel in leg, eigenheid inleg. Of het nou abstract is of niet, want dat kan het ook zijn. En wat ik echt lekker vind om naar te kijken, wat ik blij van word om naar te kijken. Want je bent natuurlijk altijd heel kritisch op jezelf als kunstschilder. En dan kan je wel eu eu euforisch zijn op het moment dat je net iets gemaakt hebt, maar dan zit je zo en roezende... dan kijk je heel objectief de volgende dag en denk ik nou moe. Een laatste vraag. Wat is jouw favoriete nummer? Dus we gaan naar muziek. Van de muziek? Oh wacht even, Dan moet ik even denken hoor. Ik heb een heleboel favoriete dingen. Ik vind Nicci Domino's vind ik heel erg mooi. Klassiek stuk, hè. En dan gezongen Andréa Scholl, André Scholl, de Andréa Chol. André een counter countertenor. Dat vind ik prachtig. Ik vind het tweede pianoconcert... Het langzame gedeelte van Ravel. vind ik heel erg mooi. Als het afgelopen is, moet ik op tijd bij de recorder zijn. Want anders dan breekt de oorlog los. En daar hou ik dan niet zo van. Zo is dat stuk. Ik weet niet of je dat kent. Dus je emoties zijn helemaal... Ja. Ik vind in de eigen thuis muziek... Vind ik, uh, Ach, hoe is het nou toch? Ik kan er even niet op komen. Ik heb ik heel veel muziek van gedraaid. Hij heeft mooie teksten, een mooie altstem. Ik zal het je direct vertellen. Ik ga direct even opzoeken. Ja, het is eigenlijk heel veel mooie muziek. Er is, ja. zoveel, er is zoveel goede muziek. Mijn moeder die ook uh, muziek maakte, heel veel. die kon zelfs uh, genieten van rockmuziek. Dat was voor haar tijd natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dus ze zei: Ja, maar er is geen. Het, het hoeft niet klassiek te zijn zoals ik ben opgevoerd. Er is goede muziek en er is muziek die je niet goed vindt. Als iets goed gemaakt is, in welk genre dan ook, dan hoor je gewoon, dan herken je. Of in ritme, of in... Je herkent het gewoon. Je voelt het. Love me, love me, love me Say you do. Let me fly Satisfy this humbreness Let the wind blow through your heart For wild is the wind Wild is the wind Kiss me And with your kiss My life begins A leaf clings to a tree. Oh, my darling. Thank you.